Maar volgens Zimmerman zelf was er sprake van noodweer. Hij zou door de jongen zijn aangevallen toen hij hem aansprak op verdacht gedrag. De zaak leidde tot extra veel ophef doordat Zimmerman in eerste instantie niet werd opgepakt. Dat gebeurde pas na zes weken, na druk van de publieke opinie. Bij de bergingswerkzaamheden na het treinongeluk bij Parijs zijn geen slachtoffers meer gevonden. Het dodental komt daarmee definitief op zes te staan. Wel liggen nog zestien mensen in het ziekenhuis van wie er enkelen slecht aan toe zijn... De intercity van Parijs naar Limoges ontspoorde vrijdagmiddag even ten zuiden van de Franse hoofdstad en ramde een station. Aan het ongeluk ging geen menselijke fout vooraf. De trein ontspoorde volgens de Franse spoorwegen waarschijnlijk door een stuk metaal dat afkomstig was van een kapotte wissel. Bij bomaanslagen op twee Soenitische moskeeën in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 21 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond.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 Het weer, gerijdelijk steeds meer bewolking en in de ochtend plaatselijk wat regen of motregen. Vanmiddag droog in periode met zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie: de N325 Arnhem-Arnhem-Velpenbroek is tussen het Gelderdoom en Prezikhaaf in beide richtingen dicht. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN, BNN, start! Amen. Goedemorgen, het is drie minuten over vijf. Je luistert naar Start hier op Radio 1. En we gaan het hebben over België. Ja, België. En Nederland. Want uh, wij hebben bij ons op de redactie van uh, BNN University... een jongen, en die heet Ilan. En uh, die heeft in zijn hoofd gehaald... dat België en Nederland maar eens een keertje moeten gaan fuseren... En op een of andere manier, sinds uh, de lichting van BNN University, zoals hij nu is, uh, is uh, begonnen, een paar maanden terug, probeert hij telkens in de vergadering neer te leggen, jongens, moeten we het niet eens een keertje gaan hebben over Nederland en België en dat die moeten gaan fuseren? En wij zeiden altijd, Joh, maar waarom? Ik bedoel, hoezo? Uh, hoe kom je daar nou bij? En er was nooit echt een aanleiding voor te vinden, maar hij heeft hem te pakken hoor. Het ogenblik aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen. One man. Ik ben me wel bewust van de verantwoordelijkheid die op mij rust. One leader. He has been chosen to save his people. Daar To change. De kracht van verandering heeft het gehaald. This summer. Be prepared. Nou, je begrijpt, Elon neemt dat allemaal heel serieus die, die uh, fusie tussen Nederland en België. Want daar wil hij het graag over hebben. Nou, dat doen we dan maar. Albert gaat aftreden, Filip uh, wordt de nieuwe koning van België. Is dat niet een goed moment? Dat Nederland en België moeten gaan verseren. Maar serieus, het, het is op zich best wel interessant, natuurlijk, want uh, het, het kan ons best wel wat opleveren. Ik bedoel, wij hebben dan uh, uh, uh, delen van België, die horen dan bij ons, en wij horen dan ook bij hen. Alleen, uh, ja, je hebt al mooie steden erbij. En je hebt uh, meer mensen waaruit je kan kiezen voor het uh, nationale voetbalteam. En uh, nou, je hebt ook wel wat, wat, wat, wat culturele dingen die eigenlijk gewoon overeenkomen. Uh, hoe denk jij daarover? Moeten we eigenlijk gaan verseren met België? Is dat niet een keer een leuk idee? Telefoonnummer is makkelijk. Net als alle andere nachten: 0800-1121. Dus 0800-1121. Ja. Moeten we niet gaan verseren met België?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 de Blätter liegen op de weg. Ik heb zwanzig kinder, meine vrouw is schön. Hm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Traumbezee, das Haus am See. Ik suche neues Land met unbekannten Straßen.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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab tauge oren, een weißen baard en zit in den garten. Mijn honderd enkel spelen cricket auf dem rasen. Wanneer ik zo so daaraan denk, kan ik's eigenlijk kaum erwarten. Pieter Fox, een haus am See. Uit Duitsland en wij hebben het over Nederland en België. Vraag van deze ochtend is: Moeten Nederland en België niet eens een keertje gaan verseren? Kedenkedenk, kedenkedenk, Oeh, BNN University. Ontspoort. Neder-België. Ik vind het fantastisch. Nederland en België aan elkaar. Ja. Economie opgelost. Waarom? Waar de, waarom? Waarom slaat het op? Waarom zou je dat in godesnaam willen? Nou, um, de EU wil natuurlijk veel groter worden en dat soort dingen. Maar ja, je hebt in Nederland en België, wat relatief kleine landen zijn, heb je twee. Politieke centra, je hebt twee koningshuizen, je hebt twee politiemachten. Nou, Omdat het door. twee verschillende landen zijn, waarom zou je daar één land van willen waarom maken? Waarom wil je, zijn, je dan niet, uh, niet? Uh, fuseren met, uh, met, met Duitsland bijvoorbeeld? Waarom België? Nou ja, België heeft al onze taal. Nou, hebben we hebben ook een Frans-dalig deel. Dan, dan zou ik liever nog. Uh, Duits is makkelijk veel te leren volgens mij dan een Frans. Ja, maar Frans kan je misschien dan weer aan Frankrijk plakken? Ja. Dus je wil gewoon België even opdelen, want België... Ja, staat daar, dat Er is al zoveel jaren al ruzie over, dan doen we dat gewoon. Dat is toch de beste oplossing ooit? Maar ja. jongens, hebben we niet genoeg uh, eigen issues nog in ons land... die we eerst even op kunnen lossen voordat we ons daadwerkelijk uh, gaan mengen... met een ander land die ook weer zijn eigen issues heeft? Wat is er mis nu met Nederland, gewoon puur zoals het is? Waarom zou je het groter willen maken? Ja, misschien kunnen de Belgen ons juist wel helpen met die problemen. Ik bedoel, die hebben altijd totaal ja, andere oplossingen uh, voor probleem. We kunnen van elkaar leren. Denk. Rij je wel eens uh, richting Frankrijk en dan ga je de grens over... van Nederland naar België. Weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je banden stuk. Omdat ja, de Belgen namelijk nou niet eens een weg kunnen leggen. Echt niks aan. Wat, alleen qua geld. Maar we, wat hebben wij daar nou aan, de gewone burgers? Ja, wij kunnen ze heel veel leren. Ik denk dat het een soort, ja, ik wil niet zeggen dat het een ontwikkelingsland is, maar wij kunnen ze wel heel veel helpen om dingen makkelijker te maken. En dan hebben hun dus geen koningshuis nodig, geen parlement, helemaal niks. En die Belgen gaan dat daarvoor opgeven om dan ons koningshuis mee te nemen en uh, ons parlement na te volgen. Ik denk het niet. Nou ja, de monarchie is sowieso al een kwestie, hè, natuurlijk. Dus ja, dan kunnen we dat ook gelijk weer oplossen. Laten we Amalia met een van die kleine zonen of dochters, maar het maakt niet uit, uh, gewoon met hun uh, trouwen. En en we hebben natuurlijk een nieuwe cultuur erbij. We zijn al een multicultureel land. Hoe mooi is het als we ah, een extra we. cultuur hebben? Oem. En we hebben natuurlijk extra veel strand nog erbij. We zijn een multicultureel land. We hebben Antwerpen. Waarin... We hebben Brussel, het Europa, het, het, de hoofdstad van Europa hebben we erbij. Ja, kijk, we hebben toch Friesland, we hebben Limburg. Nou, ja, daar kan België toch ook best bij. Ja, maar België is toch niet een provincie? En we zijn wel een multicultureel land. Alleen zijn wij nog steeds niet op een punt dat we al deze culturen omarmen. Alle culturen die nu in Nederland komen... hebben minimaal een paar maanden uh, de krantenkoppen te pakken met... oh, ze hebben dit gedaan, oh, ze hebben dat gedaan. En nu een heel land erbij met een andere cultuur. Alleen maar omdat we dezelfde fucking taal spreken. Ja, geef toe. Welke Hollander vindt een Belg vervelend? Niemand. Nee, ze zijn, ze zijn aandoenlijk. Zulke lieve, mooie mensen. Ze zijn aandoenlijk om hoe ze praten, maar, maar, maar daar gaan ook wel bij. Ook. Waarom zouden wij ze erbij willen hebben? Ik snap het gewoon echt. Er zijn toch geen problemen? Waarom zou je, zou je wat problemen geen willen maken? Problemen. We zitten in de grootste crisis. Ja, daar gaan we het over hebben deze ochtend. Wel of niet verseren met België, dat is de vraag. David, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, jij bent uh, stagiair geweest bij ons op de redactie van BNN en je komt uit België. Hoe, hoe is het daar nu? In België zelf? Ja. Uh, goed, hé, nog vroeg. <laughs> ja, ja, het is hier nee, nee, het, euh, geen tijdsverschil, dus dat is al één ding <hij> dat het eventueel zou kunnen, zo'n fusie. <laughs> uh, <hij> yeah. Yeah. De, um, de, wat zeg jij? Moeten we gaan fuseren of zeg je van nou, dat is onzin? Uh, wel, in België liggen we daar zeker niet wakker van, hoor. Wij zijn vooral bezig om uh, in te krimpen eigenlijk, want uh, wij zijn druk bezig momenteel met de walen buiten te schoppen. Dus een uh, fusie met Nederland is voor ons momenteel niet aan de orde. Nee, dus jullie willen eigenlijk gewoon kleiner worden? Uh, in principe wel, ja. ja. Als je de politieke uh, stroomlijn mag geloven, dan wel. Hoe kijken de walen daar ook weer tegen? Uh, want uh, Jullie willen dat wel als Vlaanderen zijn, maar Wallonië ook? Nee, Wallonië wil graag België blijven. Ja. Omdat, ja, Wallonië is economisch niks meer waard eigenlijk sinds uh, de steenkool daar helemaal weg is. Ja. Dus die moeten zich hard vastklampen aan, aan het rijke Vlaanderen, zoals ja. dat wil zeggen. En jullie wilden eigenlijk van af? <laughs> ja. Ja, niet allemaal, maar uh, er is wel een politieke partij, de NVA va die, die staat voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen en die doen het nu al heel erg goed. Oké, dus, okay, ja, ja, dus we willen steeds meer mensen willen dat eigenlijk wel. Wat, jij, jij hebt hier een paar maanden gezeten hè, in, uh, in Nederland, wat, wat is nou eigenlijk het grootste verschil uh, tussen Nederlanders en Belgen? Uh, Nederlanders vind ik veel uh, opener, directer in uh, zekere zin ook socialer uh -huh. en ook uh, in het algemeen ook veel uh, toleranter en liberaler. Oh. Zoals ja jullie bij omgaan met drugs of zo. dat is de normaalste zaak van de wereld in Nederland. Terwijl in katholiek België dat toch, uh, je dat toch niet allemaal moet proberen. Ja, ja dus dat. De, de, we, we, maar dat klinkt eigenlijk alsof, alsof, alsof wij allemaal wat makkelijker zijn. Nee, maar dat er ook wel wat, wat nadelen zitten, toch? Dat, waar, waar, nou ja, in dit geval dan in uh, uh, België weer beter in zijn. Eh, uh, uh, Nederlanders zijn natuurlijk wel gierig. Dus, uh. <laughs> ja is dat echt zo ja? Want dat, ik denk al dat, dat, dat dat maar een soort van fabeltje is dat mensen dat allemaal zeggen over Nederlanders. Maar jij hebt er toch echt wel een beetje gemerkt, dat, uh, die, die, die, die kniepkuddeligheid. Ja het wordt natuurlijk wel een beetje overdreven ook, maar, maar mm -hmm. ik vind het toch wel ja. Grappig. Ja. Oké, okay. nou ja, leuk om te horen David. Dus. Nee, je denk je dat er ooit een fusie komt als jij dat zo vanuit jouw uh, vanuit, vanuit uh, waar zit je nu, Gent? Brussel? Hey, ik zit aan de kust ja, oh, nee, Je zit aan de kust. Moment. Als jij dat zo kan overzien, denk je dat er ooit een fusie gaat komen tussen Nederland en België? Ja, ooit is lang natuurlijk, maar het zal zeker niet voor de nabije toekomst zijn. Dat zal echt wel nog een paar eeuwen overheen gaan, als het ooit zover al zou zijn. Ja. ja, ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog een probleem dat we dan twee koningshuizen hebben, dat kan natuurlijk niet. Um, wij hebben een koningshuis, dat is heel erg populair. Dat is echt, uh, iedereen vindt Maxima en Willem-Alexander echt fantastisch. Hoe is dat in België? Is, is uh, ja. de nieuwe koning, is, al een beetje, is het al een beetje geland dat hij dat er gaat komen? Nee, totaal het omgekeerde bij ons. Bij ons zitten ze dus echt een, uh, onder het vriespunt qua populariteit. Mm -hmm. En uh, zeker met de, nieuwe, met de nieuwe koning, Philippe, dat is echt zoiets van... daar hebben we echt van, oh god, iedereen, maar niet hem. <laughs> dus uh, liever nog de buurman dan uh, prins Philippe die uh, koning ja, wordt. Ja, dus echt, met, met Philippe is het echt wel slechter kan, gewoon echt niet. Ah, oké. Okay. Dus, dus als er dan toch een fusie komt en we moeten kiezen uit een koningshuis... Dan, dan zou jij, als ik dat zo hoor, ook wel liever gaan voor het Nederlands koningshuis. Ja, absoluut, absoluut. <laughs> Nederland vindt wel qua koningshuis. Ja, oké. Okay. Nou, yes, hebben we die al in de pocket. Dankjewel, David. Heel graag gedaan. En ik spreek u heel veel goed aan de bel gedaan. Uh, gaan we naar uh, Tom. Tom, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Hoi. Ja, nou, ik vind eigenlijk gewoon dat uh, Wallonië bij Frankrijk hoort. Mm -hmm. En Brussel ook. Brussel ook, ja. Ja. En, eh... Uh, ja, eigenlijk vind ik gewoon uh, dat. Uh, qua cultuurverschil. Zo. Uh, Vlaanderen met. Uh, Limburg en. Uh, Brabant samen moeten gaan. Ja? Als één provincie, als het ware. Als, nee, nee als, als één land. Ja? Okay, oh ja, ja, oké. Okay. We zijn we meteen van Brabant en Limburg Pfft. af. Ja? En, uh, nee, dat is namelijk dezelfde soort cultuur. Ja, ja. Jij, jij denkt echt van: oké, okay, er is echt wel een verschil tussen. Uh, nou, noem West-Friezen of Limburgers. Daar zit echt zoveel verschil in. Eigenlijk is dat heel gek dat die in één land zitten. Ja, nou, ik ben zo. Ik heb een oorsprong in mm -hmm. Ik heb het daar meegemaakt. En uh, ja, dat gekonkel en gedoe. dat uh, komt helemaal overeen met wat de Vlamingen doen. Grappig. Dus eigenlijk zeg jij: oké, okay, dan heb je dus Nederland. en uh, dan, houden, dan, dan trekken we bij Brabant zo'n beetje een grens. en dan uh, gaat dat bij Vlaanderen horen. en dan Wallonië uh, moet dan naar Frankrijk toe gaan. Zo, zo, zo zou het cultureel gezien een beetje kloppen. Mijn gevoel wel ja, huh, maar, maar en wat doe je dan met Friesland? Uh, nou, Friesen zijn gewoon aardig lui hoor. <laughs> ja, maar, maar, niet, maar, maar cultureel niet zo anders als, uh, als de rest van Nederland. Uh, nee, dat zijn nog gewoon hele nuchtere uh, aardige mensen en uh, die, die, die, die konkelen niet zo. Uh, hmm. die, uh, uh, kijk, in, in Limburg en zo is dus gewoon van uh, joh, handklap uh, en uh, Jij doet wat voor mij, hij doet wat voor jou, en uh, we praten er niet over. Mm -hmm. En dat, dat is in Brabant ook zo, ja. en in Vlaanderen ook zo. Maar jij, uh, het lijkt er toen alsof jij, uh, alsof jij zegt van nou, ik, ik, ik heb daar wel gewoond in uh, Limburg, en je komt er misschien wel echt vandaan, maar je hebt er uh, eigenlijk niet zo verschrikkelijk mee, ik, veel mee. Ik heb het toch helemaal niet meer mee. Nee? Hoe komt dat dan? Je hebt, je, hebt, je hebt Limburg echt niet in je hart zitten meer? Nee, absoluut niet. Kan dat dan? Nou, dit is gewoon, uh, ik ben uh, Nederlander geworden. Ja, ja zo, zo wordt het ook genoemd eigenlijk in Limburg. Je bent Nederlander, Hollander ben je nu. Uh, nou, geen Hollander, maar wel Nederlander. Oh, echt Nederlander, ja. ja. Goh. Nou, dan, uh, dan uh, zet ik dat op het lijstje als eventuele optie ook inderdaad. Dat, uh, dat, dat het ook zo zou kunnen dat uh, Brabant dan samen met Limburg bij Vlaanderen gaat horen. Ik zet hem erbij. Dankjewel, Tom. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Wat vind jij, 0801121, dat de telefoon op me moet? Nederland met België fuseren is de vraag. Walt, goeiemorgen. Walt? Hallo? Hallo? Hallo? Oh nee, sorry, ik heb. Ja, Hardy heb ik aan de lijn. Hardy, blijf hangen. Ik uh, had Walt beloofd, dus ik ga eerst naar Walt toe. Blijf hangen, Harry. Oké. Okay. Oké, okay, tot zo. <laughs> Walt, sorry, ik had verkeerde lijn te pakken. Ja, het maakt niet uit. Gelukkig. Goeiemorgen. Nou, zeg jij, ja. wat zeg jij? Fuseren of niet fuseren met België? Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, ik moet zeggen, ik heb er nog niet zo heel lang over nagedacht, omdat ik net pas wakker ben. Maar mm -hmm. ik, ik, uh, ik denk er nu een kwartiertje over na. En, en het zal niet van vandaag op morgen zijn, maar op langere termijn lijkt het me echt een goed idee. Want ik weet uit eigen ervaring dat die, die, die Walen en die Vlamingen, die, ja, die, die accorderen niet goed samen. Nee, nee die, die, die, dat is eigenlijk raar. Eigenlijk komt het misschien wel een beetje uit het feit dat België maar een beetje een vreemd land is. Want die hebben ja. twee, zo, twee, zo twee echt totaal verschillende culturen bij elkaar ja. eigenlijk, hè? Ja, dat, dat, dat heb ik echt Want Ik heb een tijdje in uh, de Ardennen gewoond en gewerkt. Ja. En, en nou ja, die, die, die. Dat merk je gewoon. Dat, die, die, die zien die Vlameren toch maar als, als een, Ja, wat. wat uh, ja, bijna minder waardig, zou ik bijna zeggen. Ze, ze praten bijna geen, geen Vlaams of ze willen dat niet doen. Mhm. Uh, je merkt dat ook al in, in Brussel, maar ook maar in Wallonië zelf. Ik had collega's die. Ja, die, die, die deden of ze. Terwijl ze toch ook wel, volgens mij, Vlaams of Nederlands hebben geleerd op school. Maar die, die wilden dat nauwelijks praten. Ja, je hebt ook altijd wel. Tenminste, als ik in België ben. heb ik ook altijd het gevoel ja. als je in Vlaanderen bent. dan ben je nog niet echt op vakantie. Maar als je helemaal in Wallonië bent. dan is er een heel, ja. heel andere sfeer, hangt er ook. Hè? Ja, en, en ook, ook in de supermarkten. De, de, de, dan zie je al dat een ander soort soorten producten zijn, dat veel meer op Frankrijk gericht. Ja, maar, uh, Walt, dat is, dat is allemaal leuk en aardig, maar dan, dan, dan uh, hebben wij Vlaanderen erbij, maar ja, dan, uh, ja. Dan, da, da's eigenlijk, da's eigenlijk, dan scheur je eigenlijk een land uit elkaar, omdat wij vinden van, oh, die, die passen niet zo goed bij elkaar. Maar wat hebben wij dan wel eigenlijk aan? Zeg, hebben, wij, hebben wij wat aan Vlaanderen, denk jij? Ja, want, want kijk, Vlaanderen, die, economisch gezien, is dat ook het, het sterke gedeelte van, uh, ja. van België. Dus, dus eigenlijk dat arme Wallonië, ja, sorry voor hun, maar... <laughs> Die, die gaan er maar naar Frankrijk toe. Ja. En, uh, maar voor ons is het wel gunstig, omdat in, in, in Vlaanderen is het uh, best wel booming qua uh, economie. Ja, nee, dat is waar inderdaad, eigenlijk is het natuurlijk in België zo dat, uh, dat Vlaanderen het geld verdient en in, uh, in Wallonië ja. een stuk minder, dat, daar, daar, dat, daar, uh, is. Ja, dat is lastig. Dus we worden, wat dat betreft alleen maar weer ja, misschien wat egoïstisch gedacht, Ja, maar, maar, moet je ook, het is ook een fusie, hè? Ik bedoel, daar, daar, waar hangt van ons vallen Spaanders. Dus uh, ja. ja, dat gebeurt nou eenmaal. Daar moeten we ook niet moeilijk overdoen, maar, nee, nee. maar ja, het, het zal natuurlijk niet uh, van vandaag op morgen zijn. Hè, dat, uh, maar het zou kunnen dat natuurlijk, van het he, dat het op een gegeven moment toch een, keer, toch een keer gaat gebeuren. Ik denk ook niet inderdaad van ja. vandaag op morgen. Maar ja, uh, als, als, als, als je toch een soort ook een economische blok moet vormen tegen, tegen andere ja. landen, dan zou het best wel handig zijn als je bij elkaar gaat ja. horen natuurlijk. Ja. Plus uh, die, die Vlamingen... Uh, ja, het, het, het is ook weer een verrijking misschien voor een gedeelte van, van de Nederlandse cultuur. Ja. Want ik hoorde een stukje over die man uit uh, Limburg. Dat is inderdaad toch weer wat anders dan als, als het noorden. Ja. En ja, ik, ik zie die mix wel, uh, wel zitten eigenlijk. Hmm. Nou, ik, ik schrijf hem erbij, Walt. Dankjewel voor je Dankjewel voor je belletje. Ja, graag gedaan. En nog een fijne ochtend, hè. Ja, bedankt. Nu... En jij ook. Oi, oi. Gaan we nu echt naar Harry. Goedemorgen, Harry. Goedemorgen, hè. Nou, wat zeg jij? Wel of niet fuseren? We hebben een hele gemakkelijke oplossing. Kom erop. Vlaanderen bij Nederland. Een mm -hmm. Koningshuis, we hebben een Koningshuis. Ja. Wallonië, een apart Koninkrijk maken met Philippe en, en, en zijn vrouw. En dan heb je nog het talige België. Ja. Dat doen we bij Luxemburg. is ook een groot Ah Ja, want je hebt inderdaad ook nog, nog hebben het inderdaad nog niet over gehad, maar je hebt inderdaad een klein gedeelte van België waar ze Duits praten. En, ja, uh, dat, is en een... dat doen we dan bij Luxemburg. Ja. Daar hebben we weer drie Koningshuizen aan Ja. Goh, jeetje. Dat is, dat, maar dan, dan, dat, dat is nogal een operatie natuurlijk, want uh, dan moet je ook nog Luxemburg zo ver krijgen dat zij dat pieppleine gedeelte uh, willen. Ligt dat, tegen, ja. lig dat nou tegen Luxemburg aan? Ik weet het eigenlijk niet zo goed wat het nou... Ja. Precies. Ja, Oké, okay, ja. dat ligt echt dat ligt er tegen aangeplakt. Ja, ja, dat ligt tussen, tussen Nederland en Duitsland en, en Luxemburg. Ja, ik ben daar een keer geweest in dat gebied. Dat is een apart gedeelte van België is dat. Hè? Dat is een heel vreemd... Ja. Uh, daar hangt ook al een rare sfeer. Nou, ja, raar. Maar... Goh, ja, leuk hoor. we hebben toch meer uh, de Luxemburgse cultuur. Ja, ja, ja. Dus uh, wij krijgen Vlaanderen en dan... Ja, maar dan heb je wel een heel klein koninkrijkje... namelijk het kleine koninkrijk Wallonië. Ja, nou ja. De, de, de, de, de Philippe en zijn vrouw die zijn in Wallonië... veel populairder dan in Vlaanderen. Ja, maar dan heb je Wallonië... die dan... Uh, dat is dan zo, zo klein... Die, die kunnen bijna niet hebben, overleven, denk ik. Maar we hebben meerdere kleine landjes in de EU, hè? Ja. Kijk maar naar Oost-Europa. Ja, maar niet zo klein als Wallonië. Want, dan is wel, want België is al een piepklein land eigenlijk, net als Nederland. Maar, ja, wa ja. maar Wallonië is wel heel klein. Ik, ik, ik vind op zich wel, er zit wel wat in, hoor. Want er zijn meer mensen die inderdaad zeggen van nou, uh, uh, Vlaanderen bij ons. Maar dan zou eigenlijk Wallonië toch... Zou wel zo aardig zijn als Wallonië dan bij Frankrijk zou kunnen horen. Ja, maar als de graag een koningshuis willen behouden... Ja, dan, dan kan is het niet. Dan toch Filip en zijn vrouw. Ja, dat is waar. Ja, ja, als, je, als ze dat willen inderdaad, dan... Uh, ja, ja, ja, dat is waar. Ik vind, ik ja, vind... Monaco is ook maar een heel klein koninkrijk. Wie? Welke? Monaco. Ja, ja. ja dat is waar. Ja, daar heb je gelijk. Maar da, daar zit wel heel veel geld natuurlijk. En, uh, en da, dat heeft Wallonie helaas dan weer niet... Dat, natuurlijk... dat kan wel worden, wat niet is, kan worden. Ja, dat is waar. Misschien moeten ze er... Uh, ja, dan, dan, dan zouden ze iets anders moeten bedenken inderdaad om geld te verdienen natuurlijk. Maar uh, ze hebben het moeilijk. Het is, een, het is een lastig gedeelte van België. Maar ik, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik schrijf het op. En wie weet okay. gaat het ooit nog gebeuren. Ik het jullie nog een hele fijne dag. Van hetzelfde. Ja. Nou, Harry. Gaan we naar uh, meneer Rijksma. Goedemorgen, meneer Rijksma. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer de Vrouw de, de Meneer de hoe? Meneer de Veroveraar. Veroveraar? Ja, ik ben landje aan het veroveren, hè? Landjepik. Landje, ja, pik. Ik, uh, <laughs> ik, ik, ik sta perplex en versteld van het paternalisme en de neerbuigendheid. En de, de waarop u over België praat. En ja? over de. Is het te erg, Over ja? wij en over wij en zij. Ja, maar het is ook wij. Dit, bedoel... dit, dit is bijna racistisch. Nou ja, dat lijkt me toch ook een beetje dit, overdreven. Meneer u, heeft, meneer, u heeft het niet over. over... U heeft het niet over fuseren, u heeft het over overnemen. Nou, ik bedoel het, ik bedoel het, kijk, het is... Het is... Hebben wij dat, dan <laughs> hebben wij dit, hebben wij dat. Ja, maar het is maar, toch... Waar gaat dit over? Ja, is... over? Ja, maar het is toch ook, kijk, of, of je nou leuk vindt of niet, maar het is nou eenmaal, kijk, dat is België en wij zijn Nederland, en ja, dat is nou, dan is het wel makkelijk om dan even in wij en zij te praten. Dat is wel zo praktisch natuurlijk. Zal, zal ik u wat vertellen, meneer? Nou... Want ik ga je nu even met meneer aanspreken. Want ik ben, ik ben, ik ben, ontzettend, ik, dit, dit, is, dit, dit klinkt bijna racistisch. <laughs> dat kan ik, ik denk dan dat niet. Je in, ik denk dat je in België, als je de volksraadpleging gaat houden over dit onderwerp... dat er nog geen 5% van het electoraat hiermee instemt. Ja. Nog geen 5%, meneer. En, ik, en, ik, en ik, kan het, ik kan het ook wel verklaren. Want een van de redenen waarom, uh, waarom die Belgen... en dan heb ik het nog niet eens over de Walen, maar dan heb ik het over Vlamingen... En dat begrip Vlamingen, dat is ook nog buitengewoon diffuus. Dat kan ik ook nog wel vertellen. Mm -hmm. uh, we, we, ik ik, ik, ik zal je wel vertellen, je, ik, je, heeft, je hebt het toch helemaal niet gehad over de ontstaansgeschiedenis van België? Nee, maar ja, daar, dat, dat, ik, kom, ik heb maar een half uurtje, ik, meneer Rijksma. Dat, uh, nou, da, dat gaat niet pas passen allemaal. Dat wil ik vijf minuten vertellen. Want <laughs> als, als ik jou hoor praten, dan hoor ik koning Willemijn praten. Ja, het is echt waar. En de trekjes van Koning hetzelfde paternalisme en dezelfde neerbuigendheid van nou ja, ach, ach die mensen mogen er ook wel bij op. Dat is, een van de, dat is een van de redenen van de van de opstand in augustus 1830 <lacht> uh, in Brussel, ja. na de opvoeding van een opera. Waardoor die Belgen dus in opstand zijn. Gekomen. Ja, dat is wel waar. Da en, de, maar, en, ja, en ik merkte het ja, ook wel. Sorry, we, ja, praten gaat, dat ook, wij, we praten een beetje. Al, maar ik merkte het ook aan mezelf hoor, dat ik dat ik dacht van uh, goh, het gaat wel. Het, want ik wilde het hebben over de fusie, maar het ging ineens zo snel over inderdaad van. Oké, okay, dan pakken wij Vlaanderen en dan uh, ja, maar, geven we juist, Wallonië dat, dat aan top, hen. Ja, maar, maar dat zei jij hoor. Ja, dat is ook. Ja, ik heb jij het ook over mezelf. Ja, ik heb het ook over mezelf. over koningshuizen. Nee, ja, ik heb het ook over mezelf. Dit... Als, als, ik, ik hoorde nog meer in, jou, in, jou, in jouw verhaal. Daarachter ja? doen we even een grensje dit en een grensje dat. In Zei 1889, ik dat, 1889, ja? meneer, Conventie van Berlijn. Zo hebben we ooit Afrika zitten verdelen. Holy moly. Maar daar ben ik... Ja. Uh, daar had ik helemaal niet door, joh. Nee, maar zo, zo klinkt dat, hoor. En dat is exact hetzelfde, meneer. Ja. Het is een paternalisme en een neerbuigendheid... die ze, die, die ze grenzen niet kennen. Maar aan de andere kant... Uh, kijk, die, de, de, de Belgen zijn, uh, zijn natuurlijk geen mietjes, die kunnen daar ook wel tegen natuurlijk. En ik heb ook met een uh, Belgische jongen gesproken en uh, die zei oh, het ook. Ja. Nou, ik zal je eens wat vertellen. In België zijn ze in staatskunde veel verder dan wij, hoor. Ja, ja, ja. ja maar dan en kunnen ze daar juist wel tegen, zeker? toch? Ja, zeker. Ja. En, en, en, en, en juist met dat moeilijke land hè, zijn ze erin geslaagd om, om al, uh, al sinds, uh, sinds 1830 met uh, met burger en hangen erop staan, nog steeds één natie te vormen. En die Belgen die denken daar, die denken daar veel, veel aardiger over dan wij met z'n allen. Mm -hmm. Want die hebben dus sinds 1830 hebben ze, hebben ze de spreuk achter, die is eigenlijk maar één Belg en dat is de koning. Maar het is wel zo dat ze daar nog steeds, eh, ondanks alle problemen een um, uh, kans zien om, om uh, door alle stormen heen um, met elkaar, uh, met elkaar uh, te leven. Dus, dus en, eigenlijk en als... zegt u, een beetje uh, meer respect voor de Belgen, dat mag ook wel. Nou, een beetje meer respect. Veel meer. Ik, ik, ik, zoals jij praat, dat is, het, dat is een ongelooflijke partij. Disrespect. Potverdorie, ja, ik had het zelf niet door. Nee, maar, nee. maar, maar ik wel. Ja, dat, dat is goed. Je moet eens voor de aardigheid en, en, en, en heel veel Nederlanders die daar, die daar hetzelfde over denken... Je moet eens een keer naar Brussel en dan moet je naar het museum... Um, op, uh, achter het Centraal Station daar... en dan moet je eens gaan kijken naar dat museum... Uh, over de ontstaansgeschiedenis van België... Ja. En ga je daar eens in verdiepen, jongen. Ja, ja en moet u misschien en, en, maar, ja, ik misschien toch maar... Ik weet er wel ga, wat van, hoor. in plaats van, uh, in plaats van een beetje uh, twittertjes van, uh, van toerrenners... ga je ze ga je een <lacht> ja. beetje verdiepen in de Ja, dat is heel wat anders, meneer Rijks. Maar daar, uh, dat, ja. is, uh, dat, is een, dat is een beetje flauw. Maar ik vind dat u wel een punt heeft. En, nou, uh, ik ben bijna... Ik ben, ik, echt, echt waar, hoor. Ik, dit klinkt bijna racistisch. Ja, nou, dat was niet zo mijn bedoeling. Ik bedoel, ik van mijn beste vrienden zijn Belgen. Zal ik je eens wat vertellen? No. Zo, zo, zo praten hele voorstanden in dit land ja. over, over mensen uit andere landen die hier wonen, hoor. Ja, eigenlijk. Als en, toch, je en, dat spraak, en dan praten we de dus schande van. Ja, dat is waar. Als je het zou, als je ja, het zou neerzetten van, nou, we, we, we, weet je wat, dan pakken wij, uh, ik noem eens een ander land, dan, dan nemen wij delen van België. Of van, uh, van Duitsland, ik noem ja, maar wat of zo. Dan, weer, dan nemen wij de, Ja, de, ja. Wij... Nee, maar ik neem nu ja. als voorbeeld even, hè, wat ik zei. Verschrikkelijk. Ja, ja. Maar ik ja. bedoel het allemaal en, niet zo kwaad, hoor. Wat zegt u? Ik bedoel het allemaal niet zo kwaad, natuurlijk. Nou, nee, dat zal wel niet. Maar heel veel mensen die bedoelen dat over buitenlanders ook niet zo kwaad. Maar inmiddel, inmiddels is er een sfeer in dit land uh, ontstaan... die meer dan onschuldig is. Hè? Maar, het, ja. kijk... Uh, los daarvan hebben we het over de, uh, de, de, de stelling: uh, zou het goed zijn om te fuseren met uh, België? Nee, uh, en, en, en, en dan zou je. Nou. Da en, da en zo kwam het een beetje op, natuurlijk. Van oké, okay, ja, en er waren ook een aantal mensen die dat, die, dat, die, die, die dat dan juist zeiden: van ja, tuurlijk is het misschien goed om te fuseren, maar die willen dan Wallonië er niet bij hebben. En daar ben ik ja, nog nee, mee. Ik heb, ja, precies. En ik heb het wel een beetje ja, opgenomen nee, voor Wallonië, je. Ja, meneer ja, Rijksman. Ja, maar hoe willen we het niet bij hebben? Ja, nee, maar kijk, ah. dat, dat... Nee, ik snap wel dat. Maar, dat maar ik ik heb het een beetje opgenomen van Wallonië ook, dus ik maal ja. wel een beetje credit. Nou, ik zal je wat anders vertellen. Uh, deze, deze, deze taal en deze, en deze axioma's die nu allemaal uh, in de eten geslingerd worden. Uh, ik ben blij dat, uh, dat, dat een paar mensen uh, uh, uit Frankrijk en, en, en, en Duitsland na 1945 daar anders over dachten. Anders hadden wij in dit, uh, in dit deel van de, van de wereld in Europa al lang weer oorlog gehad hoor. Ja. Ja. Pff. Ik ben even met... Uh... Met beide voeten op de grond gezet. Ja, ga er maar eens goed over nadenken. Ja, dat ga ik doen En ook. laat al die mensen die nu nog bellen, laat die nog maar eens even vertellen... Waarom ze zover zo dat we België moeten overnemen. Ja. Want dat zeg jij ook steeds, hè? We. Je hebt het wel over fuseren. Ja. Ja, maar over eigenlijk... een paar grensjes verleggen. Ja, er zit, er zit een soort... Er zit een soort uh... Er zit een soort veroveraarsgevoel in mij, uh, kennelijk. Ik, ik zal je nog wat anders vertellen. Hm. Ik, ik, ik denk zelfs, en mensen uh, uit, uit, vooral uit zuiden van Leeuwen, Maastricht... In in, want, want die geschiedenis heb ik je nog niet verteld... want dat zou je inderdaad een half uur vergen... Ja. Um, zeg maar in de, in de, in de tijd van... Uh, van uh, uh, van, van, uh, van, van van de, de, de tiendaagse veldtocht ja. van, van, van, van, van koning Willem 1. Ja. Uh, heeft het om haar gescheeld of, of uh, heel, het, uh, heel Limburg. Limburg was eigenlijk wisselgeld, hè? Maar goed, dat, dat, dat voert te ver om, om dat, helemaal historisch uit te leggen. Mm -hmm. Maar je moet eens vragen in mensen in Zuid-Limburg ze. Je moet eens vragen in mensen in Zuid-Limburg. Maar dat zou een aardig, aardig onderwerp zijn. Ja. Voelen jullie je Nederlander? Maar nu heeft hij het, het over jullie, mensen in Zuid-Limburg. Voelen en dat jullie ook... verwant aan dat paternalistische Westen? Ja, maar nu heeft hij het, ja, het over mensen in Zuid-Limburg... alsof dat een ander soort mensen zijn dan Nederlanders. Dat is toch niet zo? Nee, ik zeg... Ja, nee. je moet goed luisteren wat ik zeg. Ga eens aan Lim, in Limburg vragen. Voelen jullie je, je verwant... Met dat neerbuigende, paternalistische Westen van Nederland. En dan denk ik dat ze zeggen, nee, daar voelen wij en ons niet voor wat mee. En dan denk ik ze zeggen, nee. Ja, maar waar voelen ze zich dan dat wel denk voor wat ik mee? Zo. Maar waar dan wel? Ja. Laat, laat mensen uit Limburg maar eens bellen. Ja. En de hart maar eens blootleggen. Pff, ik, uh, ja. heb er flink van langs gekregen, meneer Rijksmaar. Ja, behoorlijk. Ja. ja maar nu is, nu is maar is... goed, ga verder met de discussie ja. en ik ben benieuwd. Ja, maar nu is het ook goed, de, heb ik ook, ik bedoel, uh, nu is het ook goed, toch? Ja, oké. Okay. Joe. Kijk hey, de goede vrienden. Nou, dat is ook zo inderdaad. Jo. Bedankt voor het bellen. Hoi hoi. hoi. Gaan we daar uh, eens even kijken, wie hebben we nog op het lijstje staan? Uh, wie hebben we. Bas. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, fuseren of niet? Ik zou graag willen dat uh, het oude idee van de Benelux ja. uh, uitgevoerd wordt. Dus, dus een... land dus... België en Luxemburg. Ja, ja. Pas één land. Ja. ja, ik pas een beetje op wat ik nu zeg, maar... Dus eigenlijk uh, dat, dat iedereen dan samen is. Ja. ja. En dan allemaal uh, gezamenlijk. Dan dan... Zonder dat daar een, een, een, een overname door is geweest. Dus echt gewoon uh, in, in, uh, in gezamenlijkheid besloten, we willen graag bij elkaar horen. Ja. Ja. En dat zou ik dan vooral belangrijk vinden, omdat je dan een, een machtiger uh, blok hebt binnen Europa. Ja. Yeah. Maar, oh, ho, oh. dat, dat klinkt, dat, ik, heb nu, uh, <laughs> ik heb nu een beetje in mijn hoofd zitten hoe meneer Rijksma denkt, maar dit uh, klinkt dan bijna weer als een soort machtsblok wat je dan wil vormen. Binnen Europa, ja. Ja, yeah. oh dat is ook zo. Oh ja, yeah. oké. Okay. Dan, is, uh, dan heb je wat in te brengen tegen Duitsland en tegen Frankrijk. Ja, sta je een beetje sterk. Ja. Ja, als, als gezamenlijkheid. En aangezien dat het hele Penelux idee, uh, ja het is al een beetje een oud idee, maar zo is Europa wel begonnen. Ja. Nee, dat, ja, nou, ja, in ieder geval zijn wij we altijd wel verbonden geweest natuurlijk met elkaar. Hè. Wij hebben altijd uh, zijn, uh, niet altijd, want in de tijd van Koning Willem I weet ik toevallig uh, was het iets minder gezellig. Maar uh, daarna um, uh, bedoel wij zijn toch altijd wel goede vrienden met de Belg geweest. Ja, en je moet niet steeds een discussie worden uh, wat wij er dan aan winnen. Je moet gewoon samen willen. Ja, dat vind ik ook hoor. De Benelux, dan heet het ook Benelux en dan, uh, dan uh, hebben we gewoon uh, allerlei uh, twee koningshuizen en uh, een groot hertogdom. Allemaal samen. Ja. Ja. Oké, okay. hé, hey, dankjewel. Oké, okay. okay. doei. Ik heb een. Nee, uh, <laughs> een beetje alsof ik een verlangslag geëist heb. Na ah, viel wel mee. Had Meneer wel een beetje gelijk in hoor, toch? Maar racistisch. Nee, dat was het ook weer niet. Dat is niet zo. The Mavericks nu. En dance the night away. Here comes my happiness again. Right back to where it should have been. now she's gone. thing to Tell you That she Me Wants me back en dan the night Start. away. Look, Goedemorgen, we gaan eens even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter op dit moment. Uh, hashtag NSJ13 is trending topic. Het North Sea Jazz Festival is dit weekend in Rotterdam. Onder andere Prince en John Legend hebben al gespeeld op dat driedaagse festival. En vandaag geeft Sting een showtje weg in Ahoy. Hashtag Robbie Williams, ook training topic, popster, trad gisteren op in Amsterdam. Twitteraars zijn laaiend enthousiast. En wat wel geinig is, onze BNN-collega Koen Zwijnenberg die mocht het publiek opwarmen. En hashtag avondetappe is training heeft alles te maken natuurlijk met het wielrennen. Daar gaan we later deze uitzending nog over praten. Mollema doet het goed, Tenam doet het ook nog goed. En dus kijken we massaal naar dat gezellige avondprogramma over wielrennen. Ja, en dan dit. Vandaag is het namelijk 14 juli. Op deze dag vieren de Fransen de bestorming van de Bastille-gevangenis... waarmee in 1789 de Franse revolutie begon. En dat vieren ze met vuurwerksshows en een défilé op de Champs-Élysées. En 1867 was ook al zo'n knallen van de dag. Uitvinder Alfred Nobel demonstreerde voor het eerst zijn uitvinding. En die uitvinding was dynamiet. Ja, die niet. Uitgevonden vandaag, dus in 1867. En dan dit nog. De hitserie Lost. Matthew Fox speelde daarin Dr. Jack Shepard. Hij is jarig, vandaag wordt 47 jaar. El Hanoui is vandaag ook jarige voetballer, wordt 29. Hij speelde onder meer van AZ en Ajax. En nu komt hij uit voor Fiorentina. En de naam Jonathan Ivo Gilles Van den Broek zeg je waarschijnlijk niet. Maar dit moet wel een belletje laten rinkelen. Oh, oh mijn oh, god, de bel. Ik ben dus een keer naar Milo toegegaan, want dat, zo heet hij. Nou, dat was echt fantastisch, dat was echt heel leuk. Het was echt een leuke vent, was het ook. en uh, sprak Nederlands, maar uh, ook wel Frans en zo. Het was echt goed. Hij nou, wordt 32, van harte vandaag. Gaan we nog even kijken op de buisken. Is het uh, nog ergens aan het regenen? Nee, het is overal droog. Actie een plukje boven België hangen, maar dat geeft helemaal niet. Want daar wonen we niet. Um... Even kijken hoor. wat gaan we doen? Vandaag is de opening van de Olympische Jeugdspelen in Utrecht. Onze koning Willem-Alexander, onze koning, zal vanavond plechtig de Spelen openen. Maar voor elke Olympische Spelen hoort een fakkel vette. Ilan van BNN University was daarbij, stond erbij en keek ernaar. Geef me een groot applaus, het talent, Shaquille! Brun! Shaquille, je bent uh, 16 en je hebt net samen met uh, Edith heb je de fakkel uh, gedragen... richting de boot hier in Maarsen. Uh, hoe was het? Ja, dat was wel een uh, hele mooie ervaring. Vooral omdat ik al alle, alle meegedaan heb met de Olympische Spelen. Ja, dat is één van mijn doelen, om naartoe te gaan. Dus het is wel mooi dat je met iemand de Olympische Spelen een medaille gewoon heeft. En je daarmee mag lopen. Dat is helemaal geweldig. Ja, want jij bent 16, je doet pas een jaartje atletiek. En je mag nu al met de Olympische Spelen meedoen. Hoe, hoe, hoe heb je dat zo gedaan? Ben je zo goed dan? Ja, hard trainen. Als je hard trainen, ja. Wordt beloond. En denk je nu ook dat je echt officieel ooit naar de Olympische Spelen in 2038 kan gaan? Ik weet nog niet wanneer, maar het is wel mijn droom om ooit met de Olympische Spelen mee te doen. Dus ik ga er wel voor en dan zie ik wel of het lukt. Maak je kansen nu tijdens de Olympische Jeugdspelen? Ik denk dat de kans maak ik het finale wel kan halen. Maar ja, ik zie wel wat het gaat. En, uh, gewoon mijn uiterste best doen, alles wat, eruit, wat erin zit, eruit halen en dan zie ik wel het gaat. Zij wonen al meerdere medailles op de Olympische Spelen. En speciaal voor jullie... ...is ze vandaag hier in Maasen. Ze heeft de, het vuur al bij zich. Geef er een heel groot applaus. Maasen, laat je horen voor Edith Bos. Edith Bos, je staat hier naast mij. Je hebt net de fakkel door Maasen heen uh, geloodst. Hier overgeven aan de burgemeester van Maasen uh, op de boot. Hoe was het? Ja, heel erg leuk. Er stonden ontzettend veel kinderen bij het begin. Het was nog even spannend, want uh, ik moest de fakkel aansteken en uh, nou, dan hoop je toch echt dat, die, dat het vuur aan blijft. Nou, dat, uh, dat was zo. En daarna zijn we door een erehagen, uh, ja, door de harde kern van uh, Maarsen, zijn we uh, naar het water gelopen waar de burgemeester de fakkel heeft overgenomen. En heb jij zelf bij de jeugdspelen begonnen? Ja, ik heb op mijn vijftiende. Ik zal niet zeggen wanneer, want het is echt way back. Maar uh, heb ik meegedaan. aan De jeugd-Olympische uh, jeugd dagen waren het toen nog. En toen won ik een zilveren medaille op de Spelen. Goeie reis. En waar was dat? Dat was in Engeland, in Bath. In 1995. Ja, dat is wel heel lang geleden. Want je bent nu ook een oud Olympisch judoka. Ja. Is het niet een beetje jammer? Zou je eigenlijk ook mee willen doen met de jeugdspelen nu? Nee, ik heb, na de jeugdspelen heb ik nog vier keer uh, de gewone Olympische Spelen meegemaakt. En uh, ja, het is allemaal heel mooi geweest. En uh, ik ben ontzettend blij dat het nu in Nederland is en in Utrecht. Uh, ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken. En uh, ja, Olympische medailles winnen is echt het mooiste wat er is. Dus ik hoop echt dat we veel eremetaal gaan halen. Gaan wij als jeugd-Nederlanders ook nog kans maken hier tijdens de spelen, denk je? Uh, nou, als ik naar judo kijk, dan denk ik dat wij heel veel kans maken. Uh, andere sporten kan ik slechter inschatten, want daar heb ik minder kijk op. Uh, maar ik denk, wat ik eigenlijk hoop, is uh, iedereen begint vanaf nul. Hè? Je hebt allemaal een kans. En ik hoop eigenlijk dat uh, onze Nederlandse deelnemers uh, opgesweept worden door het vele publiek wat komt kijken en zo in een flow raakt en dat dat maar een hele grote medaille regen mag gaan worden. 3, 2, 1, en daar daarom de van Maalstoker en de van Maalbrand voor vandaag. Mm -hmm. I wish you smiled a little funny. Not just funny, really bad. We could roam the streets forever. Just like cats, but we never stray. Uh.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 Of Wee oui, maar zo kan het ook. Milo, you and me, 32 jaar geworden vandaag. Archeologen hebben een graf gevonden van ruim 12.000 jaar oud. Nou, gebeurt dat wel vaker. Maar in dit geval zijn ze erachter gekomen... dat de nabestaanden bloemen hebben gebruikt bij het afscheidsritueel. En dat is toch wel apart. Een traditie om bloemen op het graf te leggen... die is dus al meer dan duizenden jaren oud. Jef de Jager is cultureel antropoloog... en weet eigenlijk alles over begrafenisrituelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bloemen op een graf van meer dan 12.000 jaar oud. Is dat heel bijzonder? Uh, ja, dat is heel bijzonder. Zij, uh, dit waren de, de zogenaamde natuviers. Dat is een, um, een stam die um, als eerste jager-verzamelaars zich ergens zijn gaan vestigen. Permanent gaan vestigen. Zij, zijn gaan vestigen. Dus de overgang naar de uh, landbouw, uh, praat je over. En mm -hmm. uh, zij hadden kennelijk. Uh, ja, zij woonden vlakbij een, bij een graf en hadden kennelijk de behoefte om daar uh, bloemen bij uh, te gebruiken. Ja, nu doen wij dat uh, tegenwoordig nog steeds, bloemen leggen op een graf. Maar eigenlijk, als je er uh, een beetje over na gaat denken, dan is het best wel vreemd. Want ja, uh, de uh, overledene heeft er niks meer aan, aan die bloemen. W waar komt dat nou vandaan? Uh, misschien is de geur al heel belangrijk geweest. Hè, want zo'n lijk gaat toch uh, opspelen mm -hmm. en, uh, en rieken. Maar ja, kijk, er zijn al prieelvogels die uh, bloemen gebruiken om, om wijfjes te lokken. Dus uh, een bloem als, als, als, als symbool uh, ja, ligt er voor de hand. Je houdt van mensen, je houdt van bloemen. En om die twee dan te combineren, dat, dat ligt er voor de hand. Ja, ja, Ik vind ja. het eigenlijk onbegrijpelijker dat, dat bijvoorbeeld in de islam mm -hmm. uh, en in de geïnformeerde kerken. Uh, ...bloemen helemaal niet worden gebruikt. Nee, nee dat is eigenlijk wel op vreemd inderdaad. En er zijn ook wel ja. ou, oudere oude, oude, uh, volkeren bijvoorbeeld... Die, ...die heel andere dingen op, graag, op, op, op een graf leggen, toch? Ja, er is van alles gebeurd zeg. Uh, zo ben, dan heb je het eens over de Egyptenaren de Azteken... Uh, ...dan ga je wel erg ver. Maar als je dus nou, bij, die, bij die bloementraditie uh, blijft... Mm -hmm. ...dan zie je dus inderdaad dat hij in het christendom... Uh, ...heel erg levendig is gebleven. Behalve dan bij de gereformeerden. En uh, een beetje bij de joden. Uh, maar helemaal niet bij de uh, islam. Hm. Hm. Zijn, zijn er eigenlijk ook culturen die helemaal geen uh, uh, rituelen hebben? Uh, nou, de, de Neandertalers... en dat praat je dus over nog ouder, 50.000 hm. jaar geleden... Uh, daarvan wordt aangenomen dat die al um, op een rituele manier uh, doden begroeven. Hm. Maar ik ken wel één volk... Um, die heette gek genoeg de Ik, yeah. uh, uit uh, Oeganda, dat is een bergvolk. En uh, ja, die zijn uh, een beetje slordig. Uh, dat zijn uh, enorme egoïsten die uh, heel graag lachen om leedvermaak, om alle omaatjes die vallen en zo. Yeah. En die kieperen graag uh, hun lijken over de rand van de ravijn, omdat ze niet uh, aan de verplichting willen voldoen om een begrafenismaal. Aha. Aan te richten. Aha. Dus die zijn niet zo erg. Nee, nee. Die zouden maar in Nee, nee dus, dus, dus als je daar overlijdt. Dan, uh, dan weet je eigenlijk zeker van. nou, dan uh, lig, ik op, lig ik een paar uur later. Uh, over de rand van de klif. Ja, dat kan gebeuren. Ja, ja nou, apart. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Zijn er meer vreemde echte rituelen. die, uh, uh, die je tegen bent gekomen? Uh, nou ja, hier in Nederland. is het natuurlijk al. Uh, een. een, een ja. Allemaal heel bijzonder. Je hebt uh, Eiland Marken, daar ben ik wel eens geweest op het, het graafplaats daar. Mm -hmm. En um, daar, daar, zijn, daar worden mensen alleen maar begraven onder een paaltje met een nummer erop. Dus geen enkele naam. Oh. Nou, als je dat voor het eerst ziet, het is inmiddels verzacht. Er worden zelfs daar ook bloemen, bloemen neergezet tegenwoordig. Yeah. Maar als je dat voor het eerst ziet, dan sta je wel, wel heel verbaasd te kijken. Ja, dus dan is het alleen een paaltje, een nummer erop en, uh, en tegenwoordig een, een bosje rooster erbij bijvoorbeeld. Ja, dat wel. Ja, okay. Dat gek genoeg wel. Ja, dus ze zijn iets, iets milder geworden. Ja, ja. Voor zichzelf. Komen er ook wel eens nieuwe dingen bij? Want die bloemen, die, ja, dat bestaat dus al 12.000 jaar, ligt ook vrij voor de hand. Maar komen er ook wel eens nieuwe gebruiken bij die dan zo toch in zo'n begrafenisritueel sluipen? Nou ja, je hebt een enorme opleving gehad van allemaal nieuwe dingen... zoals ballonnen oplaten, kaarsen op, op drijfertjes in de vijvers... Ja, het blijft bezig. Ja, het, is ja. een, een warm het is een arm gebied. Het is een bloeiende business eigenlijk, die begrafenisrituelen. Ja. Ja. <laughs> ja, maar er is ook heel veel spontane creativiteit, toch? Ja? Het is niet alleen maar de business die uh, het ook allemaal kunst. Het zijn ook heel veel kunstenaars die daar zich mee die, die bemoeien met die, die begrafenisrituelen. Nou ja, dus het is niet alleen maar hard, maar ook wel uh, gewoon uh, puur uit, uh, uit, uh, ja, uit medeleven eigenlijk. Ja, echt waar, ja. ja. ja. Nou, 12.000 jaar oud was, uh, was het de graf waar de bloemen op lagen. We weten we eigenlijk wat voor soort bloemen dat waren, of is dat niet bekend? Het was lavendel, geloof ik, en salie. Ah, oh. Nou, dat, uh, klinkt... En salie, dat doet erg denken aan een bestrijdingsmiddel van geuren. <laughs> ja, dat, ik kan net zeggen, dat, dat ruikt nou ook weer niet zo al te lekker, inderdaad. Ja, nee, maar dat, dat, dat gaat er dan overheen. En uh, dat is uh, prettig, en dat ruikt je niet uh, het lijk. Nee, nee, oké. Okay. Nou, dank, Jef de Jager, cultureel antropoloog. Ja, geen dank. Geef geven nog even het slotwoord aan... Uh, wie geeft het slotwoord? We hebben het over België en Nederland, of die moeten gaan verseren. Arthur, doen we. Arthur, jij hebt het slotwoord, mazzelaar. Ja, leuk. <laughs> Wel of geen vind, goed idee? Ik vind het een heel sympathiek idee. Jawel, ja? En, ja, ik vind het een heel sympathiek idee. Want we kunnen elkaar aanvullen. Ja, dus... In twee landen. En ja, je zou het moeten peilen in de vorm van een referendum, denk ik. Maar ik zeg dat al jaren. We moeten eigenlijk samen gaan. Dan hm. hebben de, onze zuiderburen niet meer die taalstrijd. Uh, dan kunnen de Wallonen zich richten op Frankrijk. En uh, wie weet komt er een, uh, een nieuw Nederland. Ja. Uh, ja. En dat komt, dat, dat, dat komt toch uh, veel naar, naar voren inderdaad. Dat, dat, dat we eigenlijk wel willen fuseren, maar dan uh, uh, liever li niet met Wallonië. Die, die, die, nou nee, ja. het, ik, ik vind het, dat we hebben niet genoeg overeenkomsten denk ik met de Wallonen. Dat zou te raar we zijn. Als meer we meer ja. Fran, met Frankrijk en uh, ja onze directe Zuiderburen wel met ons, althans dat vind ik. En, mm -hmm. uh, ja, ik ik vind het een heel sympathiek idee en ik zou alleen maar het positieve ervan willen zien. En dan stoppen we misschien ook nog eens een keer al die wrange grapjes. <laughs> Over Belgen en Nederlanders onderling. Ja, uh, ja het is, precies. Het is onzin. Het zijn prachtige mensen. Ja. En uh, ze vinden onze... De Nederlandse taal vinden ze ook zo leuk. En soms, uh, ja, vaak vinden ze ook het uh, Nationaal Dicté Nou, zeker, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik heb wel eens bij de radio uh, met Belgen samengewerkt. Nou, daar, daar, is, uh, da, da, daar win je het echt niet van uh, op taalgebied inderdaad. Dat zijn allemaal... Ja. Ja. Nee, die is helemaal geen reden om uh, negatief over elkaar te zijn. Nee. En, ja, dan worden we een, een, een, een fors uh, groot uh, land. En ja. dan het liefst uh, zonder koningshuizen natuurlijk. Dat mm -hmm. is een mooie aanleiding om allebei de koningshuizen aan de kant te zetten. Ja. En gewoon een moderne nieuwe staat te worden. Je ziet het al helemaal voor je. Ja joh, helemaal. <laughs> ja, het is een prachtig, prachtig idee. Adu, dankjewel hè, voor het slotwoord. Ja, goeiemorgen. Dag. Morgen, hè. U, uh, u, uh, dag